...is de zomer van ZFM... Met, ...met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1110. Welkom bij 2 uur lang New Age Muziek. Ik ben uw gast hier. Mijn naam is Ben Oveugen... En we gaan luisteren naar heel veel eh, zeer gevarieerd muziekwerkjes uit de New Age muziekwereld. Goed, um, een hele lijst, 30 werken te gaan in 2 uur tijd, dus ga er maar eens rustig voor zitten. Je kan meelezen via de playlist, die staat op peacefulradio.eu in dit programma 1110. Ik wens je veel luisterplezier.